De vijf werden vorige week ontvoerd bij een uraniummijn in Niger... vermoedelijk door de Noord-Afrikaanse tak van Al-Qaeda, AQIM. Volgens verschillende bronnen vliegen Franse spionagevliegtuigen boven Niger en Mali. Ook zou Frankrijk voor het eerst in 25 jaar toestemming hebben gekregen... om militairen Niger binnen te brengen. Er zijn berichten dat er al honderd mensen van een antiterreureenheid zijn. De Franse regering wil daar niets over kwijt... maar zegt wel dat er alles aan wordt gedaan om de vijf vrij te krijgen... Eerder deze zomer werd een Franse gijzelaar door zijn ontvoerders gedood... na een mislukte militaire actie van Mali met hulp van de Fransen. De Franse premier Fillon zei toen dat zijn land in oorlog is... met de AQIM Al-Qaeda in de islamitische Maghreb. De Zweedse premier Rijnveld wil met de Groenen gaan praten over een coalitie...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 Deze partij zet zich af tegen het liberale Zweedse immigratiebeleid... en bestempelt de islam als grootste naoorlogse bedreiging voor het land. Premier Rijnveld heeft herhaald dat hij niet met de Zweden-Democraten wil regeren. In Groningen en Drenthe zijn deze zomer opvallend veel zitmaaiers gestolen. In Oost-Groningen verdwenen er de afgelopen week alleen al acht, zo meldt RTV Noord. In Drenthe zijn er al zeker zeventien gestolen tegenover veertien in het hele voorgaande jaar. De zitmaaiers worden s'nachts meegenomen uit schuurtjes en garages. De politie raadt mensen aan om de maaimachines met een slot vast te zetten. De nieuwwaarde van de zitmaaiers is enkele duizenden euro's. Het weer in het noorden regenachtig. In de rest van het land vannacht droog. Overdag overal periode met regen. En het wordt dan 17 graden. Dit was het... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. zomerhits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 Koude buren, lege fles, lege flessen op de gang. Lange tanden, watermuren, watermuren. Bijna zon, bijna zon en veel warm. Oh <laughs>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 It's real. ZFM, al het jaar het Lekkerste van Zandvoort. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Alleen op ZFM. 20 jaar, ZFM. ZFM. Oh, this is my shit.